11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Bleckenhorst. Zometeen in de Gids.fm. Popmuziek voor en tegen de oorlog. En oranje hulp aan een voormalige grootmacht. U hoort het na het NOS-journaal. Hier is Mark Visser. Dodental na het instorten van een kledingfabriek in Bangladesh... is opgelopen tot boven de 500. De afgelopen nacht zijn er weer tientallen lichamen onder het puin vandaan gehaald.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 Minister Schippers bekijkt of de procedure voor buitenlandse artsen om in Nederland te werken niet te ingewikkeld is. Maar 15 van de artsen van buiten de EU die naar Nederland komen gaat hier uiteindelijk ook aan de slag. Dat lage percentage is het gevolg van de ingewikkelde en dure procedures. De artsen moeten die volgen voordat ze in Nederland aanvullend onderwijs mogen krijgen. Dat onderwijs is nodig om ook echt als arts aan de slag te kunnen gaan. Zo'n 30.000 huishoudens en bemiddelingsbureaus worden de komende anderhalf jaar gecontroleerd in de strijd tegen fraude met PGB's, de persoonsgebonden budgetten. Strengere controle werd in december al aangekondigd door staatssecretaris Van Rijn, die vermoedt dat er voor tientallen miljoenen wordt gesjoemeld met de PGB's. Het BGB geeft mensen de mogelijkheid hun eigen zorg te organiseren, maar de regeling blijkt fraudegevoelig. Bij maar ongeveer 5% wordt gecontroleerd of het geld daadwerkelijk aan zorg wordt besteed. Tot het einde van volgend jaar komen er nu extra controles.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 En de verkeersinformatie krijgt u van Erwin de Hart bij de ANWB. Dat klopt. Er staan opeens veel files. Dit zijn ze allemaal op de A2 Belgische grens richting Maastricht... bij knopend Europaplein 2 kilometer. 2 kilometer ook op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen knopend Leenderheide en knopend De Hocht. En er is de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Die is nog steeds dicht tussen Rozenburg en Afrik-Brielen door een geschade auto met aanhanger. Dus zijn er zijn allemaal pellets op de grond gevallen daar. Verkeer moet oprijden via de Kallandbrug. 3 kilometer file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knopen en Rotterdam Centrum. A27 Gorkum richting Breda voor knopend Annabos 2 kilometer. De langste file bij uitstek op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Soesterberg en Leusden 8 kilometer. En de laatste op de A50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 De nieuwe Volvo V40 is nu verkrijgbaar met 14% bijtelling. En dat is dan weer slim. Vara Radio 1. De gids.fm met de Plekkenhorst. Goedemorgen. Ooit, ja, ooit was India een hockeygrootmacht. Maar dat is alweer even geleden. Roland Oltmans, de oud-bondscoach van de Nederlandse dames en herenteams... gaat daar verandering in brengen. De oranje hockeyhulp aan India komt goed op gang. En popmuziek en de oorlog, wat hebben die met elkaar gemeen? Leo Blokhuis maakt er een documentaire over... die op 4 mei morgen dus wordt uitgezonden. En hij is zo hier om te vertellen over de pro- en anti-oorlog-songs... door de jaren heen. En hoe verleidelijk is Adam? Nee, dan heb ik het niet over die van Eva. Adam is de joker van een Duitse autofabrikant die er alles aan doet om de consument u dus anno 2013 in een nieuwe auto te krijgen. Onze automan Wim Ouderwernink neemt alvast de proef op de som en ook u bent uitgenodigd. Surf naar degids.fm. Milieudefensie gaat samen met Nigeriaanse boeren in hoger beroep tegen Shell. Het gaat om drie zaken. En in al die zaken draait het om olievervuiling... door lekkages uit Shell-pijpleidingen en boorputten. Dat vertelde ik u gisteren. Maar wat blijkt nu, ook Shell gaat in hoger beroep. Aan de telefoon Evert Hassink van Milieudefensie. Goedemorgen, meneer Hassink, wederom. Goedemorgen. Ja, dat moet toch een onaangename verrassing zijn geweest gisteren? Ja, zeker. Voor, voor ons, maar eigenlijk vooral voor uh, Elder Friday Akpan... Um, dat is de Nigeriaan die zelf niet in beroep is gegaan omdat hij de zaak had gewonnen. Um, Shell gaat, ging op het allerlaatste moment toch in beroep. Um, en dat is ja, erg teleurstellend omdat het, het argument dat Shell gebruikt uh, geen hout snijdt. Shell zegt van wij gaan in beroep omdat wij vinden dat de Nederlandse rechter in dit soort zaken niet zou moeten oordelen. En dat is voor ons principieel zegt Shell. Maar goed voor dat principe hebben ze twee andere zaken. Die wij, uh, waar wij beroep hebben aangetekend. En ja, Elder Friday Actpan is nu uh, het slachtoffer. Ja, want u zegt die andere twee zaken, daar, daarin hebben wij beroep aangetekend. Wij vinden bijvoorbeeld dat het Nederlandse hoofdkantoor uh, van Shell wel aansprakelijk moet zijn. Dat zijn die twee zaken. Daar kunnen zij hun bezwaren uh, ja, eigenlijk ook ja, uh, aan, aan de rechter vertellen. Ja, discussies worden gevoerd. Ja, want in dit geval gaat het dus inderdaad om die zaak... waarin de rechter heeft gezegd in Den Haag... het dochterbedrijf in Nigeria van Shell is verantwoordelijk... en de Nigeriaanse boer moet een schadevergoeding krijgen. Ja, en het, het vreemde is dat Shell na die uitspraak ook heel um, uh, deemoedig gaat. zei... van ja, oké, okay, in dit ene geval is er iets fout gegaan... en wij zullen deze arme man uh, een schadevergoeding betalen. Dus het uh, is voor ons en ook voor, uh, voor Eldervari Akpan heel... Uh, ja, verbazingwekkend dat Shell nu op het allerlaatste moment toch opeens een, uh, een beroep aantekent. Wij zijn ervan overtuigd dat zeker deze zaak, dat we die opnieuw zullen winnen. Maar dat betekent ja, dat de heer Akpan in ieder geval weer twee jaar langer op zijn geld moet wachten. Zouden ze zijn getriggerd door u, door uw hoge beroep, dat ze dachten ja, dan gaan wij ook maar mee? Ja, je zou haast denken dat het zo'n soort uh, nou ja, wat kinderachtige reactie is. Van als jullie het doen, dan uh, doen wij het lekker ook. Ja, maar zij zeggen gewoon het is een principe... en uh, op het laatste moment gaan we dat toch lekker gewoon halen. Ja, maar goed, dat, dat principe... ik kan me goed voorstellen dat Shell daar een, een uitspraak over wil... ook voor de toekomst. Maar daarvoor is deze zaak helemaal niet nodig... want er liggen twee andere zaken. Ja, wat u al zei, hè, daarin kunnen ze ook natuurlijk hun argumenten naar voren brengen. Ja. Het wordt wel een beetje een strijd tegen uh, Goliath... Meneer Hassink? Ja, dat, dat was het altijd al. En daar gaan wij uh, op zich gewoon vrolijk mee door. Ik, voor, voor, voor ons, voor milieudefensie, maakt het niet zoveel uit. Maar met name voor de mensen in Nigeria is dit heel vervelend. Ja, want dit betekent echt een uitstel van zo'n twee jaar. Ja. ja. ja wat wat, wat uh, ja, kunnen zij in die tussentijd doen? Want, want uh, u zei het al, de boer krijgt geen schadevergoeding. Uh, daar moet hij nog steeds op wachten. Die principiële ja. uitspraak laat ze ook op zich wachten. Wat kunt u voor hem betekenen? Wij... Uh... Ja, wij kunnen niet zo heel veel uh, voor hen betekenen. Wij geven geen uh, nou ja, financiële steun aan individuele boeren... omdat ja, wij die middelen niet hebben. En er zijn zoveel uh, mensen in die gedeelte die wel wat steun kunnen gebruiken... dat, uh, ja, dat wij daar niet aan kunnen beginnen. Uh, dus het komt erop neer dat um, ja, de familie Akpan uh, ja, de, de eindjes aan elkaar moet knopen... met uh, wat ze nu kunnen doen. En heel praktisch betekent het voor hen dat zij nu niet het geld hebben... om te kunnen nee. investeren in een viskwekerij... Precies, want dit wordt echt een strijd die nog voor de rechter wordt uitgevochten. Het is onmogelijk dat u er achter de schermen nog met Shell gaat uitkomen. Dat is niet onmogelijk, maar tot dusver is Shell nooit bereid geweest... om uh, achter de schermen ergens uit te komen. Evert Hassink van Milieudefensie, hartelijk dank. Graag gedaan. Het internet, dat is niet meer weg te denken. Vrijwel iedereen in Nederland heeft een aansluiting. En het is een beetje ongemerkt voorbij gegaan. Misschien wel door de koninklijke zaken. Maar deze week hebben wij wel 20 jaar toegang tot het wereldwijde web. Francisco van Jolen, goedemorgen. Goedemorgen, Deborah. Gefeliciteerd. En waar was jij 20 jaar geleden? Uh, toen schreef ik een stukje voor de Volkskrant. Of een hele pagina zeg maar, over internet. En dat was eigenlijk zo. Internet bestond natuurlijk al veel langer. Maar het was heel moeilijk om erbij te komen. Je kon eigenlijk alleen maar op internet als je aan een universiteit zat... of bij een groot bedrijf... Die kon dat betalen voor particulieren, een internetabonnement nemen, dat, dat dat was er niet of dat heel sporadisch was, heel ingewikkeld en uh, net in die tijd kwam dat op. Uh, en een van de eerste die daarmee kwam was uh, Access for All, wat nu uh, Access for All is. Dat was toen hectic, dat waren hackers en dat was eigenlijk een beetje dat kwam tot stand omdat er een wet kwam die hacken verbood. Computerwet, computercriminaliteit, Hackerwet werd verboden. Nou, tot die tijd was eigenlijk hackers dat waren lui die. Uh, gingen op toegang proberen te krijgen tot internet... omdat ze dat dus niet meer hadden. Die waren bijvoorbeeld afgestudeerd van de universiteit af... en dan mochten ze niet meer op internet. Dus dan probeerden ze daar toch op allerlei manieren in te komen. Nou, dat werd verboden, verklaard door een wet. En toen zeiden die hackers in Nederland... die verenigd, verenigd waren en ik weet je wat... we gaan het legaliseren, we gaan legaal worden. Hè? Dat was eigenlijk... Ja. wij gaan proberen op... Uh, en dat doen we dan gelijk, geheel volgens de internetgedachte... voor iedereen. Dus we gaan een provider opstarten. Op en dat deden ze ook. En je moet je voorstellen, zij starten een provider op... Uh, die ging van start op uh, 1 mei uh, 2000, uh, 1993. En uh, zij hadden acht telefoonlijnen dat was internettoegang in Nederland. Dus dat betekent dat er s'avonds, dat kan je misschien. Er konden acht mensen tegelijk op internet in Nederland. En als je, je zat dus de hele avond zat je dan ook te bellen, want die lijn was natuurlijk voortdurend in gesprek, ja. te wachten tot iemand ophing. En we of proberen. Dat zijn verbinding werd verbroken. En dan kon je ook even op internet totdat de verbinding werd verbroken, of dat je klaar was. En uh, ja, dat was, uh, en dus dat was ook nog geen plaatjes. Hè. Er waren eigenlijk, dat was het web, dat was er al wel, maar dat gebruikte eigenlijk nog niemand. Dus je had een zwart scherm met witte letters voor je. En dat was een beetje internet. Dan moest je op mailen met allerlei ingewikkelde commando's. Deze week ook, twintig uh, jaar geleden. Is wel het web ontstaan in die zin dat dat was al eerder ontworpen door Sir Tim Berners-Lee. Je zult er misschien wel eens van gehoord hebben, degene die het web bedacht heeft. Dat is een mooi verhaal dat hij dat Hij had al bedacht, hij werkte bij het CERN, het Grote Onderzoeksinstituut in Geneve, en stelde dat voor aan zijn meerdere: van, ik ben, wil dat gaan maken. En die meerdere die zag daar helemaal niets in. Het web was, in het begin werd helemaal, wilde helemaal niet geloven... dat dat iets zou worden. En die zei tegen hem, ja, weet je wat, ik geloof er helemaal niet in... maar je bent een goede vent en je doet je werk altijd goed... dus ik geef je drie maanden de tijd om daar een plan voor te maken. Je zou kunnen bedenken dat in deze tijd van bezuinigingen... en efficiëntie, zo, zou het web niet meer geboren kunnen worden. Want nee? dan zou niemand meer zeggen, weet je wat, ga jij maar eens een beetje spelen... dan zien we wel wat eruit komt. En dat is, uh, daardoor is het ontstaan. En wat is essentieel geweest... Het, het, het werd dus door wetenschappers ontwikkeld. En die zeiden, wij, zeggen, wij stellen dat euh, aan iedereen ter beschikking. En dat was wel in mei 1993... Vrij toegankelijk. De, ja, op in april 1993 hebben ze gezegd van... iedereen die het web wil maken, die kan dat gaan doen. Nou, En daardoor is dat geëxplodeerd. Want daarvoor waren er ook wel pogingen gedaan... om zo, dat soort systemen te maken. Maar daar moest je altijd voor betalen. Ja. En dit was vrij gratis. Dus ja, dat was de wondere wereld van internet. ging toen voor iedereen open. Ja, en dat World Wide Web, hè, wat is daar nu nog van te zien? Twintig jaar later? Nou, dat is wel even grappig als je kijkt naar hoe je dan denkt over de toekomst. Als je nou kijkt naar de, de eerste tien jaar zeg maar, van het web. Waar was iedereen eh, mee bezig? Wat dacht men toen dat het, bijvoorbeeld, dat het web 3D zou worden? Oh, ja. Dat het zoiets als een computergame zou worden. Dat je er doorheen kan lopen. Dat werd ook winkels werden nagebouwd op internet. Hele gebouwen. Second Life is daar eigenlijk het laatste uh, voorbeeld van geweest. Nou, dat is allemaal nooit geworden. Wat je wel ziet geworden, is een, iets wat eigenlijk in die tijd helemaal niet voorzien werd. Het werd mobiel. Dat is belangrijk. En dat zie je dus doordat er nu smartphones zijn. Iedereen heeft internet bij zich. En wat zit er op die smartphones? Daar zit niet meer, ja, nog wel natuurlijk wel een browser, maar die wordt niet gebruikt. Er zitten vooral apps. Ja. En dat is steeds meer internet. Eén drukje op de knop, en Je hebt alles uh, ja, tot je. En dat is een beetje eigenlijk, daar moeten we misschien toch wel... Mee oppassen. Want dat zijn die apps zijn allemaal van bedrijven. Facebook, Google. En die houden dat internet een beetje voor zichzelf. Die schermen dat af. Jij gebruikt ook apps voor dingen. En dat staat dan bij bedrijven, dat is niet vrij toegankelijk, dat is vrij toegankelijk voor jou en voor dat bedrijf. Dus dat is een illusie die, die zij het creëren. Delen. Ja, dus dit idee een beetje van het, het is er voor iedereen, is heel langzaam heb ik het idee, als we niet uitkijken, aan het wegglijden naar dat het een product is, wat je kan kopen, ja of nee. En dat is eigenlijk wel in strijd met wat, wat er, hoe het ooit begonnen is. En Dan je krijg je weer af... een beetje inderdaad die omslag na twintig jaar geleden. Ja. ja, dus dat is, denk ik... En nu zie je eigenlijk, het, hè, wat, wat, dat is ook wel aardig om te zien. Wat is er gebeurd? We hadden het web en we dachten dat nou, het wordt 3D, het wordt beter of zo. En wat zie je? Uh, nou, iedereen heeft het over streaming. Het is een stroom aan het worden. Steeds meer, we gaan niet meer naar een webpagina, maar we kijken op Facebook, op Twitter of zo. We kijken naar de stroom van nieuws en we hebben onze eigen stroom waar onze eigen dingetjes in zitten. En dat is het... De opvolger van het web, zou je kunnen zeggen, is de stroom. Het is dus een soort lopende band waar je zelf eigenlijk je boodschap ja, is uit. en wat alleen maar gaat over nu. Toen het web begon ging het vooral over alles toevoegen van het verleden... en van uh, allemaal informatie en zo, waar je kan grasduinen. En nu gaat het eigenlijk alleen maar over wat is er nu... en niet meer over wat is er 20 jaar geleden gebeurd. iTunes is wat uh, jonger, het is tien jaar oud, van, uh, van Apple. Um, is de invloed nog steeds zo groot als uh, Apple ons graag wil doen geloven? Nou, iTunes is een beetje... Uh, ik, als ik het onmeritbiedig zeg, een beetje passé. Uh, Want? Nou, omdat het... Kijk, iTunes is dit, wat, wat, het, wat er vandaag tien jaar oud is, is de winkel. He, dus iTunes zelf is al veel ouder. De iPod was het eerste apparaat, moet je eens nageven... was een draagbaar harddisk met muziek erop. Dat was het eerste, de eerste keer dat er muziek een beetje... En ook niet helemaal, maar het op een goede manier werd gedaan... Dat je de muziek van je computer haalde en dat je hem als een walk kon gebruiken. Dat was dat, dat, de eerste keer dat dat een groot succes was. En dan kocht je wat in iTunes, dat zette je in je bibliotheek ja, dat en dan, dan ging je weer. dat. Twee jaar later ja. kon je dus met de iTunes en dan kon je dat gaan kopen. Nou, dat was dus voor het eerst dat je. Legaal, hè, of in ieder geval tegen betaling. Dat je, je kan zeggen: ja, downloaden is ook legaal, zo, Maar Downloaden komt erop neer dat je niet wil betalen aan iemand die iets maakt. Nou, en iTunes was het eerste wel. Ik ben bereid als jij iets voor mij maakt om daarvoor te betalen. Dus uh, uh, dat was een succes. Maar dat hele idee van dat je muziek download en bezit. dat is aan het weggaan. Ik doe het nooit meer. Hè, sinds dat ik Spotify heb. En ook daar is het alles in streaming. Maar ik sla sowieso, dat geldt niet alleen voor muziek, ik sla bijna niks meer op. Dus allemaal streaming eigenlijk, wat je ja, tot je Ja, ik geen filmpjes meer. Het enige wat nog een beetje is, is foto's. Maar dat valt eigenlijk ook wel mee. Want de foto ja. die ik maak, die zet ik of op Facebook... of in Instagram, of op uh, uh, Flickr. En uh, ja... Ja, dat ik maar hem... ze toch wel graag. Maar ik kan me voorstellen dat het niet meer nodig is. Ja, dat ik, ik, nou, ik, heb, ik heb nog in mijn computer, net zoals jij... waarschijnlijk ook wel uh, 183.000 foto's. Maar, maar daar kijk ik niet zo veel meer naar. Dat is dus zo. je maakt iets, je laat het aan anderen zien... En af en toe blad je er misschien nog wel eens doorheen om te kijken hoe dat was. Maar dan is het toch weer weg. Het, is, het gaat over het nu. Of zit jij thuis te kijken naar vakanties van drie jaar geleden? Heel soms. Ja, maar nou, ik pak hem er niet speciaal voor uit de kast, laat ik ja, het zo zeggen. Dus dat is het, uh, en zo gaat het met muziek ook. Je, je luistert gewoon naar wat je wil en je gaat niet je hele muziekbibliotheek geven. Ja, en wat dan een beetje de grap is Ik zag toevallig gisteravond een foto van uh, uh, uh, Marie-Claire van den Berg. Die had een foto gemaakt... In 2005, dus uh, acht jaar geleden op Koningendag. En daar, had, daar verkocht iemand op de Vrijmarkt LP's met als bijschrift antieke MP3's. <laughs> en toen zag ik dat woord en toen dacht ik, ja, MP3, dat gebruik je eigenlijk nooit meer. Nee. De levensduur van de MP3, ook al gebruiken we die nog maar als herkenbaar als dat we dat zo noemen. Dus noem jij nog wel als muziek MP3? Nee, nee, nooit. Dus het is gewoon verdwenen. En dat geldt eigenlijk voor het web, dat geldt voor het modem. Al die dingen die wij speciaal vonden aan internet... die zijn langzaam aan het verdwenen... zitten allemaal in je smartphone en we vinden dat vanzelfsprekend... en vragen ons niet meer af wat het is of waar het zit. Een beetje vergaande glorie. We gaan wel een mp3'tje draaien, Francesca. Lekker. Ja, hè? Forest van de Cure. De Gids.fm The final of the Olympic hockey. The wonderful Indian team in the white shorts, who so far have scored 30 goals to naught in the tournament, are playing Germany. India score. The final result was India 8, Germany 1. Een fragment hoorde u van het hockeytoernooi op de Olympische Spelen van 1936. India won overtuigend goud, maar die tijden zijn reeds lang vervlogen. oud bondscoach Roland Oltmans moet de tijd nu keren. Hij is aangesteld als technisch directeur van de Indiase Hockeybond. En aan hem de zware taak India terug te brengen naar de top. Nu is hij even in Nederland en bij mij aangeschoven. Goedemorgen, meneer Oltmans. Ja, goedemorgen. Wanneer heeft India, uh, afgezien van 1936, voor het laatste grote prijs gepakt? Ja, 1980, dat was uh, de Olympische Spelen in Moskou. Uh, toen wonnen ze nog goud. Dan moeten we de kanttekening bij maken... dat toen heel veel landen in de wereld uh, de Spelen niet aangedaan hebben... vanwege de boycott. Dus India won toen eigenlijk heel makkelijk. Maar daarna is het uh, snel bergafwaarts gegaan. Ja, hoe kan dat? Ja, kijk, sinds 1976 is, uh, wordt er gespeeld op, uh, op kunstgas. India was... Ja, dat was de koning op gras. Samen met Pakistan, dat waren de wedstrijden... waar je als kind ook naar wilde kijken. Dat was fantastisch. Alleen de hele adaptatie naar het kunstgrashockey... Ja, dat is volledig aan ze voorbij gegaan. Uh, ze, hebben we, ze hadden weinig kunstgrasvelden. Bedoel, als je het vergelijkt met Nederland... dan heeft Nederland tien keer zoveel kunstgrasvelden als India. Als we naar de bevolking kijken, dan hebben zij bijna honderd keer meer. Dus uh, uh, dat is gewoon een scheef groeien uh, daarbinnen. Dat is een belangrijk deel. De coachontwikkeling is op een heel laag niveau. Uh, er zijn wel veel hockeyers. Alleen het hele talentontwikkelingsprogramma... daar moet kei en keihard aan gewerkt worden. Ze hebben nog steeds prachtige spelers. Ook nu nog. Mensen uh, hebben ook geen idee hoe je die prachtige spelers... moet laten samenspelen om uh, van de toplanden in de wereld te winnen. Dus daar, daar is heel veel werk te doen. Ja, daar komt u dan om de hoek kijken, denk ik. Ja, mede. Uh, zoals je zei, ik ben technisch directeur. Ik ben geen coach. Hè. Uiteindelijk uh, zijn de coaches direct verantwoordelijk... voor de resultaten van hun eigen teams. Maar ik probeer daar natuurlijk wel een lijn in aan te brengen... een proces op gang te brengen dat er toe moet leiden... dat ze weer een constante factor aan de top van de wereld gaan worden. Alleen, dat is heel snel uitgesproken hier in een half minuutje. Maar voordat dat ook daadwerkelijk uh, tot resultaat zal leiden... Ja, dan zijn we misschien wel tien jaar verder. Dat is een lange tijd. Ja, maar goed, als je 40 jaar niet gepresteerd hebt... dan kan je niet verwachten dat je even in één jaar uh, weer bij de wereldtop uh, hoort. En dat is wel uh, zoals zij denken. Hè? Het is vandaag jouw aanstellen, gisteren resultaat halen. Zijn ze ongeduldig? Ja, ongelooflijk ongeduldig. Ja. Dus u moet Elk... eigenlijk, wij spreken morgen, met een grote beker thuis komen. Ja, ik bedoel, uh, ik zou een mooi voorbeeld geven. We spelen op dit moment een aantal oefenwedstrijden tegen Nederlandse topclubs. We verloren twee dagen geleden op Koningin de Dag Notabene van uh, Oranje Zwart. En geen vijf minuten later was die eerste mail binnen. Van? Nou, weet, daar wil ik wel even, wilt even op gesprek komen zoals je eruit terug bent. Bij de directeur van de Bond? Nou ja. ja de, de... Dat, dat, daar komt het op neer. Ja, ja en wat, wat, wat, ja, hij moet toch bijna weten dat hij niet het onmogelijke van u kan verlangen Nee, maar goed, weet je, ik voel me daar ook helemaal niet over aangesproken. Ik vind het ook prima overigens om met elkaar uh, goed in, in contact te zijn over wat gebeurt, waar zit het proces, wat doen we. Uh, je bent natuurlijk met, eigenlijk met een soort tweesporenbeleid bezig. Enerzijds die talentontwikkeling, die pas over zoveel jaar tot succes kan leiden. En anderzijds het nationale team. Hè, de, ze schamen zich dood dat ze de laatste zijn geworden op de laatste Olympische Spelen. We zijn twaalfde geworden. Ze waren heel blij toen ze zich kwalificeerden. Maar ze schamen zich dood dat ze 12 geworden zijn. Maar nu is er wel, uh, meneer Oldmans, de Indiaanse Hockey League. Die verhalen ken ik ook. Uh, uh, Westerse spelers die voor gel veel geld worden vastgelegd, eigenlijk. om uh, die league weer een beetje aantrekkelijk te maken. De tribunes zijn afgeladen vol. Dus die aandacht is er wel. En die populariteit ook. Nee, maar dat, dat, dat zijn ook mooie initiatieven. Laten we voorop zeggen. Als er ooit een momentum is dat. dat, dat... Van positieve impuls aan het Indiase ja, hockey is dat nu het geval. Ik bedoel, dat is ook de reden dat ik er, uh, mede, de een van de reden dat ik er ingestapt ben. Ik bedoel, ik ga niet aan een dood paard lopen trekken, ik ben ik ook nog net niet. He, dus, dus dat moment is goed. Uh, er zijn veel initiatieven. Hockey, innerlijk, is een initiatie, initiatief, maar dat duurt vijf weken, of vier weken, dan is het klaar. Dan gaan die spelers die gaan weer weg. En op dat moment gaan ze weer terugvallen in allerlei oude gewoontes. Uh, kijk, dus nou, het is niet genoeg? Nee, dat is nog niet genoeg. Nee. Wat wilt u euh, nou ja, eigenlijk misschien wel als eerste aanpakken? Waarvan u zegt dat is echt essentieel om hier toch eigenlijk weer het hockey een nieuwe kans te geven. Nou eigenlijk euh, heb ik een aantal voorstellen gedaan om euh, het beleid aan te passen. Enerzijds talentontwikkeling aanpakken. Op dit moment is er heel veel wilgroei. Er gebeurt van alles maar eigenlijk gebeurt er niks. Want iedereen doet dat gewoon, vult dat in op zijn eigen manier. Euh, zowel qua trainingstijd die erin is, qua inhoud van de trainingen. Dus we proberen naar een aantal academies toe te gaan in het land... Eh, waar enerzijds gehockeyd kan worden... en anderzijds gewoon een stuk goede eh, maatschappelijke opleiding ook, eh, ook, ook gedaan kan worden. Dus die combinatie school en studie gewoon goed in te vullen en daarbovenop een soort centraal trainingsprogramma zetten... voor de allerbeste. Ze hebben bijvoorbeeld ook geen nationale jeugdteams, kennen ze niet. Dus je komt pas in het programma bij de bond... op het moment dat je 18, 19 jaar bent. Nou, in Nederland kom je erin als je 14 bent bijvoorbeeld. Dus die ontzettend belangrijke jaren tussen 14 en 20... ja, daar gebeurt veel te weinig. Dus dat is een tweede ding wat ik wil aanpakken. En dat is natuurlijk van de talentontwikkeling. En het derde gedeelte is toch met de nationale teams... Uh, zorgen dat we meer uh, gaan spelen tegen de wereldtop... Om heel nadrukkelijk daarin kaart te krijgen, jongens, dit is waar het bij ons ontbreekt. Hier gaan we met elkaar aan het werken. En dat moet in ieder geval leiden tot, euh, nou, laten we zeggen, een positie in de top zes euh, op de spelen van Rio. En, denk ik dan ook, ik hoor het u niet zeggen, de aanleg van kunstgrasvelden. Nou ja, de, je, je hebt heel goed, ons beleid is dat we 500 kunstgrasvelden... in de komende vijf jaar, uh, daar willen we naartoe. Op dit moment zijn er 86, waarvan er 35 onbruikbaar zijn. Dus we hebben een ontzettende weg te gaan. Maar je hebt helemaal gelijk, kunstgrasvelden aanleg is gigantisch belangrijk. Is het ja. alleen een kwestie van geld? Nee, het is ook een kwestie van know-how. Uh, mooi voorbeeld, coaches uh, worden daar aangesteld voor het leven... Dus je, je komt bij zo'n academie of je wordt aangesteld door de Sport Authorities of India. Iemand krijgt een baan en blijft daar zitten tot zijn 60, dan ga je met pensioen. En er wordt totaal niet gekeken wat de mensen brengen. Er zijn mensen, er zijn vier coaches in een bepaalde academie. En vier coaches, en ze hebben daar precies drie spelers op diezelfde academie rondlopen. Ik bedoel dit soort wildgroei bestaat er. Nou, dat klopt natuurlijk niet. Nee, dan... en, en, en als ik hoor van de mensen waarvan denk dat ik ze enigszins kan vertrouwen wat de kwaliteit dan nog van die coaches is, dan is dat ook een stap waar we echt kei en keihard aan moeten werken. Dus de opleiding van die coaches is heel belangrijk. Maar dan moeten de spelers ook aan wennen. Waarom? Nou, bijvoorbeeld aan het feit dat ze dan misschien wel verschillende coaches krijgen. En misschien na een jaar wel weer tegen iemand anders aankijken. En misschien wel een beetje wat harder moeten werken. Nou ja, kijk, we moeten in ieder geval zorgen dat er een heldere en duidelijke lijn zit... in datgene wat die coaches gaat brengen. Want Nogmaals, ik hoor van die ene coach dat ze linksaf moeten... de volgende moeten ze van rechtdoor. En van de derde moeten ze rechtsaf. Dat werkt natuurlijk ook niet makkelijk voor hun. He. Als je kijkt de laatste jaren... ze hebben Indiaanse coaches gehad, Spaanse coaches gehad... nu hebben ze een Australische coach. Dan komt er nog even een Nederlandse <lacht> technisch directeur bij. Ik bedoel... Dus ik ben nu uh, eigenlijk een soort curriculum aan het schrijven... Uh, wat de totale talentontwikkeling door moet... Uh, moet, moet uh, ja, die wordt er helemaal in uitgewerkt. Vanaf nul totdat ze bij het nationale team zitten. Dat we in ieder geval allemaal weten... nou, dit is wat ze allemaal aan bagage meenemen... op het moment dat ze bij ons in het nationale programma komen. Is er dan nog een verschil tussen de heren en de dames? Daar is nog een groot verschil zelfs. En het grote verschil is dat vrouwen eigenlijk al op 17, 18 jaar geleefd... de wereldtop moeten zijn. Want twee jaar later worden ze uitgehuwelijkd. Dan is het een sloes. Ja, dan is het voor heel veel van die meiden. Ik, bedoel, ik chargeer het nu een beetje, maar dan is het sloes. Ja, als je, uh, die vrouwen hebben je ook net een tour gehad. En de oudste speelt was 23 jaar, de jongste was 16. Dus je moet, met 16 jaar moet je aan de wereldtop kunnen meedraaien. Althans, als dat je ambitie is. Nou, dat, is dat is niet te doen. Ja, dus uh, die meisjes, uh, ja, als zijn vader zegt... Lieve schat, het is tijd. Dan zeg je dus geen nee in het land. En dan word je uitgehuwelijkt en is je carrière over. Maar oh, het is een traditie waarmee u niet zomaar nee, eh, dat, kunt dat, rekenen. Nee, denk ik. dat kan ik absoluut. Ik heb wel eens een balletje links en rechts opgegooid. om te kijken of we daar iets aan zouden kunnen doen. Ook bij speelsers en bij ex speelsers en het bestuurlijk niveau. Maar dat is kansloos. Ik bedoel, dat is een deel van de cultuur. Ik bedoel, ik moet echt niet gaan denken dat ik de Indiaanse cultuur. In totaal kan gaan veranderen. Dat. Uh, Nee. Dus dat is echt een kwestie van ze eerder opsporen... en ze eerder meelaten doen in zo'n topsportprogramma. Ja, je moet ze eerder in zo'n programma brengen... waardoor je de kans hebt dat ze op, inderdaad, op jongere leeftijd... al tot de wereldtop kunnen gaan boeren of de semi-wereldtop. Ja. Um, India uh, wil graag een grote prijs pakken. Wanneer kunnen wij zeg maar, een, een plekje reserveren in de agenda? <laughs> nou, de vraag is of ik er dan nog werk. Uh, ik heb altijd gezegd dat het een proces is... dat minimaal 6 tot acht jaar gaat duren en misschien nog wel langer. Natuurlijk hebben we de ambitie om het sneller te doen... Maar het zou uh, onwerkelijk zijn bijvoorbeeld, om te verwachten dat we volgend jaar op de WK in 2014 met India medaille gaan halen of op de Olympische Spelen van 2016. Dus onze ambitie is om uh, 2014 top 8 te zijn. We komen nogmaals van de 12e positie en laatste op de laatste Olympische Spelen. Top 6 in, uh, in Rio de Janeiro. En de vier jaar daarna, dan moet de eerste medaille weer naar India kunnen gaan. 2018? Ja, 2018, 2020. Ja, ja. nou ja, dan, dan. En ik hoop Ho sneller natuurlijk, maar. Ja, en ik hoop u dan natuurlijk tegen die tijd uh, uiteraard weer te spreken met, met, met Beker. Dat, dat, me, dat lijkt me een prachtige, prachtige uitdaging. Ik kom Haar, graag. Hartelijk dank en uh, succes natuurlijk in India. Roland Oltmans, dank technisch jou. directeur van de Indiase Hockeybond. Dit is Radio 1. E. 2 over half 12. Hier is Mark Visser met het nms journaal De recessie in Europa duurt voort en de werkloosheid blijft groeien. Dat heeft de Eurocommissaris Reen gezegd bij de presentatie van de economische ramingen. Reen vreest dat de hoge werkloosheid tot sociale onrust leidt. In Amsterdam is Emiel Ratelband vrijgesproken van poging tot brandstichting. Volgens de rechtbank kan niet worden bewezen dat hij in 2009 zijn woning in de Gelderse Plaats Hussen in brand wilde steken. Het Trimbos instituut ontraadt het gebruik van de Shisa-pen... een waterpijp in de vorm van een pen die populair is onder basisschoolkinderen. Mogelijk is het roken daarvan schadelijk voor de gezondheid. En ook vindt het instituut het kwalijk dat het gebruik van de pen... het roken van een sigaret nabootst. En de Nationale Wielerselectie heeft een nieuwe sponsor. De Lotto is de opvolger van de Rabobank... die onlangs stopte met de steun aan de Nederlandse toprenners. Dat hebben de kansspelorganisator... en de Koninklijke Nederlandse Wielerunie bekendgemaakt. Op het WK dat in september in Florence wordt gereden... zal Lotto op het shirt van zowel de mannen als de vrouwen prijken. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Erwin De Hart, bij de AMB. waar staat het vast? Het staat op uh, verschillende plekken vast. Er zijn negen files in totaal, 33 kilometer. En dit zijn de opvallendste. Onder meer op de A2 Maastricht richting Eindhoven voor knoppen op 5 kilometer. Op de A7 Heerenveen richting de Afsluitdijk is een ongeluk gebeurd bij Knoppen-Jouren. Er staat 3 kilometer file achter. 3 kilometer file ook op de A16 Breda richting Rotterdam voor afrit Rotterdam Centrum. Door een ongeluk is daar de rechter rijstrook dicht. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort. 4 kilometer file tussen Soesterberg en Afritmaan. En de laatste is een bolle file op de N207 Bergambacht richting Lisse. Tussen de aansluiting met de A4 en Hillegom staat 5 kilometer. Dit is de gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Zometeen popmuziek pro en contra de oorlog.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 Now, my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true. Get Out of This Place van The Animals. Het was het lijflied van de Amerikaanse soldaten tijdens de oorlog in Vietnam. Dat is te zien in een documentaire die morgenavond wordt uitgezonderd op Nederland 3. Rock the war. Leo Blokhuis gaat in de film op zoek naar de relatie tussen muziek en oorlog. Leo, goedemorgen. Goedemorgen. We Gotta Get Out of This Place was mateloos populair bij de Amerikaanse jongens die vochten in Vietnam. Gaat het nummer ook echt over de oorlog? Nee, heeft er eigenlijk niks mee te maken. Het gaat over twee jonge mensen, die uh, een, een, een vriend met zijn vriendin... die niet hetzelfde leven wil als uh, hun beide ouders in uh, slechtere wijken van New York. En uh, wat we ook doen, al is het het laatste wat we doen... we gaan hier weg uit deze slechte delen van de stad. Ja, is het dan puur toeval dat deze tekst eigenlijk gewoon precies past... in die oorlogssituatie in Vietnam? Ja, ja het, is een, het is een hit uit 1965. En dat is net het jaar dat die onrust een beetje begon daar. Dat, dat de eerste troepen naar, naar Vietnam gingen. En dat was een enorme cultuurschok voor, uh, voor die jonge gastjes. Uh, zo rond de twintig waren ze vaak nog niet eens hun eigen staat uitgeweest. En uh, uh, ik heb iemand gesproken die zag voor het eerst een black man in het echt uh, in bootcamp. Dus dat, dat zijn jongens die totaal uit hun eigen omgeving getild worden... en ergens in de tropen neergegooid worden. En zoek het maar uit. En uh, ja, dan is dit een, uh, een tekst die past daar naadloos op. Al is het het laatste wat we doen, maar we moeten hier weg. Wegwezen inderdaad hier. Ja. En dan, dan wordt het geadopteerd dus. Ja, zeker. Ja. Het uh, uh, grappige is, niet alleen door de Vietnam. Veteranen trouwens. Maar ik heb ook mensen gesproken die uh, met uh, Oederskan FM hebben gewerkt. en uh, Dus zelfs van recent voor jonge mensen is dit nog steeds een lied dat heel erg aanspreekt. Uh, ja, een tijdloze klassieker uh, mag je hem allemaal noemen. Uh, liedjes uit de oorlog, zoals deze dus. Maar er zijn ook liedjes over de oorlog. Uh, dan denk ja. ik, ja, dat zijn dan meteen protestliedjes. Uh, welke voorbeelden heb jij daarvan gevonden? Ja, er zijn niet alleen protestliedjes, maar ook pro-liedjes. Maar om de protestliedjes maar mee te beginnen, dat zijn de bekendste En zeker ook uit de, de tijd van de Korea- en de Vietnamoorlog. Toen kwam dat heel erg op. En dan kun je denken aan Master of War van Bob Dylan. Uh, of uh, The Answer My Friend van, van Dylan. Daar zit eigenlijk ook wel een oorlogsreferentie in. Maar eigenlijk het hele, het hele repertoire van John Foggerty met Credence Clearwater Revival... Is, is, kan je eigenlijk niet goed beoordelen als je niet weet... dat dat allemaal tijdens de Vietnamoorlog geschreven is. Daar zitten heel veel oorlogsverwijzingen in. En dus ook geschreven met die oorlog in het achterhoofd. Ja, absoluut. En als protest daartegen, ja. Ja. Nou, uh, noem jij dan uh, de, de, de liedjes verder weg... maar ook in Nederland hebben ze natuurlijk uh, deze ja. bijvoorbeeld. Meneer de president, wel te rusten... slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten... waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden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 Ja, ja, ja, zeker. En ook al een opvallende, want het is uit 1966. Uh, toen, was, toen was de golf van protesten nog niet zo heel erg groot in, uh, in Amerika ook nog niet. Dat kwam eigenlijk pas na het Tet Offensief in 1968. Uh, Amerika dacht aanvankelijk aan een snelle overwinning in Vietnam. Maar wat er opvallend aan is, is Nederland had part nog deel aan de Vietnamoorlog. Um, dat was een oorlog die Amerika tegen het communisme in Vietnam uitvocht. Maar dat riep zoveel op in Nederland ook en in Europa. Hier werden demonstraties gehouden. En hier kwam Boudewijn met Leonard Nijger samen met een lied... En meneer de president gaat dus ook over de Amerikaanse president uh, Johnson. Wat, wat behoorlijk opvallend is wat mij betreft. Echt op hem gehend dus, uh... He, Ja, helemaal op hem. Ik heb Boudewijn uh, zit ook in de documentaire. Die hebben we er ook over gesproken. Ik heb hem gevraagd waarom hij dat lied nooit meer zingt. En er zijn nogal meer oorlogen waar je dat op toe zou kunnen passen. Maar hij zegt zelf, nee het is geschreven over Johnson. En ik wil het alleen daarop laten slaan. Ja, de jaren zestig. Uh, want toen werd het inderdaad groot. Uh, ik ja. hoor ze tegenwoordig niet meer zo vaak die protestliedjes. Nee, Hoe kan dat? Nee. Ja, ze zijn er nog wel maar lang niet meer zo uitbundig als in de laatste de jaren 60 en de vroege jaren 70. Het is een beetje gissen. Uh, je zou het bij wijze van spreken aan artiesten per stuk moeten vragen. Ik heb het aan Boudewijn gevraagd en die, ja, die heeft daar niet meer zo'n behoefte toe. Maar wat ik wel interessant vond, ik heb ook Lucky Fons gesproken. En die zei, en, en dat vind ik een interessante redenering... die zei, de, de muziek heeft niet meer de centrale rol in de maatschappij... Die het, die het in die tijd had. In de jaren 60 was muziek gewoon een manier om groepen te binden... Uh, om een stem te vormen. Uh, de, de artiest was jouw stem en waar je fan van werd... dat, dat, dat was uh, jouw mening ook die uitgedragen werd. En die die rol is de muziek eigenlijk kwijt. Uh, daar hebben we nu andere media voor. Denk vooral aan de sociale media, Facebook, Twitter en dat soort dingen. Nou, dan gaan we het sneller ook soms. Hè? Ja, absoluut. Ja. <laughs> en, en dat is dan een uitingsvorm, uh, of eigenlijk die liedjes, omdat je wilde zeggen dat je er tegen was. Maar zijn ja. er zijn ook wel liedjes voor de oorlog gemaakt. Ja, zeker. Ja, en dat was in de tijd ook al. Een, een bekend voorbeeld is um, Eve of Destruction. Uh, uh, dat is een, een, eigenlijk een anti oorloglied En er kwam direct een rechtse correctie op. Uh, Dawn of Correction heet hij. Uh, in Nederland veel minder bekend, maar in Amerika heeft hij die ook wel wat gedaan. Maar interessant is dat tijdens de Golfoorlog dat redelijk groot werd in Amerika. Wij kennen de anti-liedjes, maar in Amerika zijn de pro-oorlogliedjes... of tenminste de, de, de liedjes die heel nadrukkelijk de troepen supporten... Uh, zijn heel erg groot. Dolly Parton heeft een heel album met, uh, met uh, ja, vrij rechts pro-oorlog gemaakt en de allerbekendste. En in Nederland heeft dat niks gedaan en als je de tekst hoort dan begrijp je dat ook maar dat is Toby Keith. Dan moet je denken echt aan het zuiden, een beetje redneck, een beetje uh, republikeins en dan is het courtesy of red, white en blue. There's a lot of men dead So we can sleep in peace at night When we lay down our heads My daddy served in the army Where he lost his right eye But he flew a flag out in our yard Till the day that he died He wanted my mother, my brother My sister and me To grow up and live happy In the land of the free Now this nation that I love Is falling under attack A mighty sucker punch Came flying in from somewhere In the back Soon as we could see clearly Through our big black eye Man we lit up your world Like the 4th of July Hey Uncle Sam Put your name Leo, dit is dan een, een ja een openbare steunbetuiging aan de troepen, uh, ja, ja, Afghanistan. Ja, en dat Irak. is natuurlijk, dat is ook prima, maar het is echt een bijzondere. Patriotic standpunt is dit, hè? De eagle shakes, of de uh, Statue of Liberty shakes its fist. En we, de eagle die plant wel eventjes een legelaars in de kont van de terroristen. Het was een, een reactie direct op 9-11, uh, en de oorlog die, daar, uh, die daarop volgde. Ja, we zagen ook even uh, de clip voorbij komen op de gids.fm... en inderdaad alle soldaten met de uh, Amerikaanse vlaggetjes. Uh, ja, dat ja, is een ja, beetje het beeld dat er dan ook bij hoort. Het publiek ook. We hebben ook uh, nog wel andere artiesten... en dat, dat echt van het podium af... Nobody's gonna tell you this in the media... but we're gonna win the war in Iraq. En dan, dat er dan echt gescandeerd wordt... USA! USA! Ja, het is daar uh, toch net iets anders dan olé, olé, olé. Maar het is daar heel erg... Uh, met name in het zuiden leeft dat ook heel erg. Maar dit is een nummer uh, van wel wat meer oorlogen uh, verder dan eigenlijk Vietnam. Ja. In Vietnam ja. werd er ontzettend veel goede muziek gemaakt. Ja. Uh, je mag toch wel zeggen dat de popmuziek zo'n beetje ontplofte. Maar als ik dan nog ja. even terugga naar bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog... dan denk ik, ja, ik kan dat niet zo snel associëren met muziek. Nee, nee, is er wel. Dat zit niet zo heel erg in de documentaire, moet ik eerlijk zeggen. Omdat we ons. Ja, uiteindelijk moet je kiezen. We hadden wel een documentaire van vier uur kunnen maken. En ja, we doen het dan toch maar een beetje over de popmuziek. Maar in de Tweede Wereldoorlog is wel degelijk muziek gemaakt. Het is natuurlijk zo dat de Duitsers daar een, een strikt rigide uh, um, uh, regime voerden in Europa. Dat was entartete kunst. Dat was ontaarde kunst. De, wat wij nu popmuziek noemen. Dus de jazz en de rhythm and blues die toen gespeeld werd. Dus dat mocht absoluut niet gedaan worden. Uh, maar er werden wel liedjes gemaakt. Uh, zelfs tot in de campus. Toe. In Westerbork had je uh, Johnny and Jones, een Joods duo, dat zat in, in Westerbork opgesloten. En die, uh, die zijn bekend van Miss, M M meneer Dinges weet niet wat swing is, een liedje <iraan> van voor de oorlog. Uh, en ja, ja dat was. Oh, yeah. en, en tijdens de oorlog schreef hij in Westerbork, onder andere de Westerborkse Renade. Wat eigenlijk een heel romantisch liedje is over de maan langs de spoorlijn. Terwijl die spoorlijn, dat weten we allemaal, dat is de spoorlijn waar de mensen afgevoerd werden naar de, naar de kampen in, in Duitsland en verder. Dus daar, dat, daar is wel degelijk muziek gemaakt uh, in de oorlog. Ik zag net voorbij komen dat op Radio 6 um, morgenavond aandacht is aan uh, Johnny en Jones. Dat is een heel interessant uh, duo. Maar in, in, in de Tweede Wereldoorlog. Gebruikte de Duitsers zelf ook. Kijk, iedereen die jazz speelde, die werd afgevoerd. En er was er eentje, uh, Charlie's Jazz Orchestra... die mocht vanuit Berlijn wel muziek maken... maar die maakte dan anti-Engelse en Amerikaanse teksten. En die, die muziek was echt bedoeld om de, uh, de geallieerde troepen te demoraliseren. Ja, dan ga je al snel richting propaganda natuurlijk weer. Ja, dat is propaganda oh ja. natuurlijk, ja. Uh, ik heb zelf uh, ook al wat herinneringen aan uh, muziek en oorlog. Uh, te, te beginnen bij deze... Tour of duty. Ja. En deze Klopt. Het mogen duidelijk zijn, ik ben wat van uh, meer na de oorlog. Deze ken ik bijvoorbeeld, deze laatste suicide spelers ken ik van Mesh over ja. uh, de oorlog in Korea. En daarvoor, ja. jij zei: uh, Tour of Duty. Daar ken ja. ik hem inderdaad van. Maar het zijn natuurlijk ja. de Stones met Painted Black. En uh, mm -hmm. daartussenin nog de Doors met This Is the End. Deze nummers hebben helemaal niets met de oorlog te maken. Maar ze zijn wel, als het ware, op die tijd geplakt door films ja. en series die ze gebruiken. Ja, en zoals Painted Black, dat lied, ben ik ook tegengekomen als ik met Vietnam-veteranen eh, spreek. Dat is een nummer, dat, dat horen ze gewoon heel erg graag, omdat het adrenaline geeft, zeg maar. Het, het, het is voor hun wel een goede verklanking van de opwinding die ze daar voelden, Of dat nou positief of negatief is. En dat is dan ook grappig, want ik heb ook... Um... Uh, uh, DJ's gesproken die op Oerusgan FM werkten en daar was iets soortgelijks aan de hand. De soldaten daar die vragen up tempo, heftige muziek, gewoon die de die de de thrill van de van, van de plek daar weergeeft. Bijvoorbeeld uh, Ramstein was heel populair onder de soldaten. Gewoon gewoon, bah, weet je wel. gewoon het de is Duitse het is zo band die ja. graag Inderdaad alleen maar veel herrie maakt eigenlijk. Heel heel waardig en heel veel heel veel uh, energie. Uh, dus, dus uh, Painted Black kan je heel erg goed in dat, in dat kader zien. This is the end gaat over een verbroken relatie. Maar dat is weer net zoiets als We've Gotta Get Out of This Place. Dat is wel een lied wat, ja, wat zo donker is en wat, wat weer zo goed de. Um... Uh, uh, de, de zwaarte van oorlog uh, weergeeft. Dat je. Dat is natuurlijk ook het mooie van muziek. Als die opening er even in zit. dan moet je hem ook meteen pakken, vind ik, lyrisch. Dan moet je die ook gewoon lekker naar je eigen leven toetrekken. En dat zijn, ja, dat zijn nummers. Daar gaat dat heel erg goed mee. Ja, kijk, dit is die end ook even terug op YouTube. En daar waren ook eigenlijk alleen maar Vietnambeelden onder geplakt. Ja. Dus dan kan je ja, eigenlijk al niet meer niet... loskomen van die associatie bijna. Nee, maar dat komt ook. Ik weet niet in welke film werd dat nou gebruikt. Dat komt, dat komt ook doordat het Epoclips gebruikt nou. is in de Apocalypse ja, Nou. Dus dan ga je dus dan. Dus ik weet niet wat voor clip je nu zit. De Doors hebben het niet zo geschreven in ieder geval. Nee, want het ging echt over die verbroken relatie ja. inderdaad, zoals je al zei. Uh, iedere oorlog heeft hij zijn eigen klassiekers? Uh, ja, dat klinkt wat cru, uh, maar het ja. is eigenlijk wel zo. Uh, wij, wij gaan door tot nu, maar dan kom je bijvoorbeeld ook heel interessant langs de Koude Oorlog. Wat dan weer een heel bijzondere oorlog is eigenlijk. Maar um, uh, dan zou je kunnen denken aan Russians van Sting of Leningrad van uh, Billy Joel. Dat zijn wel heel erg... Uh, uh, nummers die uh, in de jaren tachtig... in de tijd van de glasnost, dat, dat, dat de koude oorlog er nog wel was... maar dat je de eerste voorzichtige openingen zag... Um, uh, in, dat, in, dat, uh, in dat ijzeren gordijn. En daar wordt dan ook direct ingedoken... door, um, uh, uh, door artiesten... Um, uh, ja, dus, dus dat, dat is daar dan weer een goed voorbeeld van. En ja, eigenlijk heeft elk conflict... In, in Engeland had je ook op een gegeven moment de Falklandoorlog. Um, de en dan heb je de Dire Straits die um, uh, Brothers, of Arm, Brothers in Arms uh, doen. Of Elvis Costello Shipbuilding. Prachtige nummers die eigenlijk over dat conflict gaan. Ja, elke oorlog heeft wel zijn eigen klassiekers. Ja, ja want wij hebben het nu alleen over de westerse muziek. Maar de Arabische wereld hebben ze ook oorlogsmuziek? Ja, zeker. En dat is uh, heel erg bijzonder interessant... en voor ons ook heel erg moeilijk... omdat ik spreek geen woord uh, van de talen die daar gebezigd worden. En dat is heel erg jammer, want bij ons is het bijna nostalgisch... Uh, de muziek over de oorlog, maar in, uh, in de Arabische wereld... met de Arabische lente, is juist uh, wat ik net zei... over dat muziek zijn uh, centrale rol een beetje uh, kwijt lijkt te, uh, te zijn. Dat geldt voor ons, maar dat geldt veel minder daar. Want daar is het nog heel erg urgent. En... Uh, daar heeft uh, muziek, en met name de rapmuziek, Arabische rapmuziek... heeft daar een heel erg uh, grote rol gespeeld. In Tunesië bijvoorbeeld had je El General. Dat is iemand die, die heel erg ervoor gezorgd heeft... dat, dat uh, uh, mensen uh, zich schaarden om één idee... en uh, met elkaar oppositie gingen voeren. Ja, Leo, is er dan tot slot ook het ultieme oorlogs- of protestlied te noemen? Behalve dan de animals, want die hebben we natuurlijk al gehoord. Uh, ja, nee, maar dat is ook geen oorlogslied. Uh, nee. het, het, het, het ultieme oorlogslied, en dat is een kwestie van smaak, maar uh, de waanzin van de oorlog is nooit uh, beter uh, weergegeven dan uh, door een uh, groep schrijvers die voor Motown werkte. En dat was opvallend, want Motown was juist het label dat van liefdesliedjes en uh, weet ik het wat allemaal ging. En die wilden zich eigenlijk helemaal niet met maatschappelijke onrust bezighouden. Maar in 1969 namen de Temptations een nummer op. En dat heet War. En toen die Vietnamoorlog toen dat allemaal zo speelde, was er heel veel vraag naar dat nummer, omdat op single uit te brengen. En Barry Gordy, de baas van Motown, heeft toen gezegd van ja, maar dat is me te gevaarlijk, want daarmee zet ik de tentaties politiek in een bepaalde hoek, terwijl dat een, een, een groep is die in het hele land aanspreekt. Dus we pakken een iets minder bekende artiest en die mag het dan doen. En, en, uh, en laat die het maar zingen. Zijn carrière durven we daar wel aan te offeren. En dat werd een ongelooflijk dikke nummer één hit en dat is dan Edwin Starr. En die heeft natuurlijk ook met, met, met veel agressie en heel veel dictie dat nummer smijt hij werkelijk in je gezicht. War, what is it good for? Absolutely nothing, fenomenal nummer. to me. Ah! to me. War, in je gezicht gesmeten door Edwin Starr, zoals Leo Blokhuis al zei. Leo, uh, hartelijk dank. Morgenavond tien voor half negen op Nederland 3. Direct na ja. de dodenherdenking. Rock the War, de documentaire die je maakte over de relatie tussen muziek en oorlog. Dank je wel nogmaals. Ja, jij ook bedankt. En dan had ik u natuurlijk nog de Adam beloofd. Of Adam, de, ja, de joker van de Duitse autofabrikant... die u zo graag weer in een nieuwe auto wilt uh, krijgen, anno 2013. Die houdt u uiteraard van ons te goed. Die hoort u maandag. Nog even wachten dus. De buis vanavond. U kunt zich vanavond, natuurlijk net als vorige week vrijdag... weer digitaal laten bijspijkeren. Om vijf voor half negen geeft Alexander Clupping weer college... in de DWDD University over de stand van de techniek 2.0. Hij ging langs bij Google, Twitter... En Facebook om zich te laten voorlichten over hun succes. En aansluitend is er dan Upload TV. met als centraal thema de reclamefilmpjes. Die worden spectaculairder, spannender en ook leuker. En dan ben ik benieuwd of ze ook Anouk meenemen, die met Apeldoorn belt. En om half elf is er op Nederland 2 in de serie Oorlogsgeheimen. het verhaal te zien van de moeder van Ellie. Haar vader was bij de NSB, haar moeder niet. En toch werd ze na de oorlog maandenlang gevangen gezet. Een aantal jaren daarna pleegt ze zelfmoord. En Ellie weet nog altijd niet waarom haar moeder werd opgepakt. Te zien dus vanavond om half elf op Nederland 2. En dan zit het tv-avondje er wel zo'n beetje op. Ik maak zometeen plaats voor Jurgen van den Berg met lunch. Ik wens u vast een heel goed weekend. En maandag zit Felix Meerders hier weer.